8 uur, Marjan Koukouk met het NOS-journaal. In Tunesië is de 84-jarige Beji Caid Essebsi benoemd tot premier. Hij is de opvolger van Mohamed Ghanouchi... die vandaag onder druk van massale protesten aftrad. Essepsi was een prominente politicus in de eerste 15 jaar... na de onafhankelijkheid van Tunesië... en was toen onder meer minister van Binnenlandse Zaken. Omdat hij democratisering eiste, werd hij in 1970 op een zijspoor gezet. Als advocaat en leider van de democratisch-socialisten... Bleef, bleef hij zich jaren daarna verzetten... tegen de autoritaire ontwikkelingen in Tunesië. Zijn voorganger Ganouchi was elf jaar lang premier onder president Ben Ali. Dat was een van de redenen van de massale protesten van de afgelopen dagen... waarbij dit weekend drie doden vielen. In Zwitserland is een duiker omgekomen... die zonder zuurstof zo ver mogelijk onder het ijs wilde zwemmen. Hij trainde gisteren met een paar andere duikers... om het wereldrecord te verbreken. De man van 42 werd door een andere duiker gevonden onder het ijs in een meer bij Davos. Ze oefenden daar omdat er vandaag een recordpoging zou worden gehouden. Het evenement is afgelast. Het wereldrecord staat op 108 meter. Het Rijksmuseum in Amsterdam was de hele dag vrijwel niet te bezoeken door toeristen... vanwege een actie van kunstenaars. Honderden kunstenaars kochten vanochtend een kaartje en bleven de hele dag in het museum... Op last van de brandweer mogen er maar 650 bezoekers tegelijk naar binnen. Daardoor ontstonden er extra lange wachtrijen voor normale bezoekers. De kunst kunstenaarsactie was gericht tegen de voorgenomen bezuinigingen op kunst en cultuur. De regering wil daar 200 miljoen euro op bezuinigen. Normaal trekt het Rijksmuseum op zo'n zondag zo'n 3000 bezoekers. Het museum zegt niet onsympathiek te staan tegenover de actie van de kunstenaars.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 De Ascent ISU World Cup finale. 4, 5 en 6 maart in Thiel Vierenveen. Alle internationale toppers zijn erbij. U toch ook? Koop nu kaarten in de Primera-winkel of op schaatsen.nl. Niet de oorlog steunen, maar de vrede. Kies partij voor de dieren. De laatste bloederige stuiptrekkingen van een duivelse dictator, Wouter Keurperzoek. Doet verslag vanuit Libië. Wat en meer. Een brandpunt vanavond om kwart over tien bij de Caro op Nederland 2. Nederland 2. Nederland wil geen veefabrieken. Stem 2 maart voor dieren in de wei. Stemadvies? Milieudefensie.nl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 Hi Pieter. En vandaag hoort u hoe je satellietbeelden kunt gebruiken om een betere boer te worden, waarom je in hemelsnaam twintig jaar lang aan blaadjes zou willen ruiken, hoe heroïneverslaafden het beste te helpen zijn en hoe wormen te managen. En aan tafel hebben wij hier in de studio weer een stel wetenschappers te weten. Laurens Porter, bioloog aan de Universiteit in Wageningen. Nou, u onderzoekt en houdt heel erg van bladeren. Dan moet dit een heel depressing time of year zijn voor u. Ja, maar ik zie de eerste blaadjes alweer verschijnen, dus ik heb weer hoop gekregen. Het gaat toch echt weer komen, die het lente? het gaat weer echt gebeuren. Ja, het is nu ja. nog moeilijk voor te stellen. maar uh... Naast jou, verslavingsonderzoeker Peter Blanke, uh, afgelopen vrijdag gepromoveerd. Ging het goed? Was het, uh... het ging goed, het ja? was een hele mooie dag. En, uh, het was jammer dat hij voorbij was. <laughs> ja, ja. Maar eentje om te koesteren. Eentje om te koesteren. Zeg We gaan het over verslaving hebben. Zijn er zelf verslavingen die u ooit heeft gehad? Jazeker. Nicotine En daar Nico worstel ik nog steeds mee. Ah ja, het ja. is nog steeds moeilijk om... Uh... Daar uh, ben ik al nou, 23 keer mee gestopt en 24 keer mee begonnen. Ondanks boeken, pleisters en hele rambam. Ondanks boeken, pleisters, tabletten, ja. Jeetje. Ja. Oké, okay, ook in de studio Erik Smaling, uh, die erg veel is. Onder andere hoogleraar duurzame landsbouw aan de Universiteit van Twente. Directeur van het Koninklijk Instituut voor de Troop in Amsterdam. Ook nog eens lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. En toch ook nog tijd om hier naartoe te komen. Ja, met plezier zelfs. Waar haalt u de tijd vandaan om al deze dingen, al deze ballen in de lucht te houden? Ja, zo voelt het wel. Maar het is een kwestie van uh, je tijd zo goed mogelijk managen. En uh, nou ja, tot nu toe uh, gaat het nog. Time management. Naast jou, um, uh, Kees de Bie, ingenieur aan de Technische Universiteit Twente. Maar het is eigenlijk associate professor. Ja, ik ben uh, hoofddocent in de ruimtelijke uh, aspecten van de landbouw. Internationaal, kun je zeggen, niet specifiek Nederland. Maar dan komt het eigenlijk neer op het gebruik van satellietinformatie. voor bestuderen van landbouwproblemen en land, het genereren van landbouwinformatie. En ja, daar gaan we het nu ook over hebben? Daar gaan we het over hebben, ja. Uh... Landbouw vanuit de ruimte. Uh, satellieten, dat zei u al. De Pakistaanse Mobushir Rias Khan... heeft daar een lijvig proefschrift over geschreven. Maar die spreekt volgens mij geen Nederlands. En hij is gepromoveerd in de TU Twente. Dus we hebben de twee begeleiders... Uh, Kees de Deby en Erik Smaling hier uitgenodigd... om het daar eens over te hebben. Waar kan je zo'n satelliet precies voor gebruiken als boer? Er zijn verschrikkelijk veel toepassingen. Natuurlijk, de meeste toepassingen... die, zijn, uh, die worden uitgevoerd door wetenschappelijke organisaties, maar ook door nationale overheden. Het is zowel het karteren als het monitoren van wat er gebeurt. Um, voor het karteren van uh, zeg maar topokaarten, van stedelijke ontwikkelingen... voor het gebruik van water, maar ook voor de productie... en het uh, aangeven van arealen waar verschillende gewassen worden geteeld. En dit zijn nog maar een beperkt aantal voorbeelden. Wat kun je vanaf een satelliet uh, zien dan wat je vanuit een helikopter niet kunt zien? Het mooie van satellieten is dat je eigenlijk uh, over gigantisch grote oppervlakte... een zelfde signaal kunt vangen. Uh, dus dat je metingen of data die je in het veld hebt gemeten... of uh, met, via interviews hebt verzameld... dat je die ruimtelijk kunt uh, opschalen naar grotere gebieden... en met satellietdata inderdaad uh, juist kunt aangeven... voor welke gebieden het geldig is, bepaalde data... Dus ook de legendas die we maken, de informatie, de databases die er eraan vastzitten en de, uh, het beleid wat we daarmee kunnen aansturen. Dus je kunt eigenlijk vanaf een satelliet zien uh, wat er gebeurt, maar ook wat er zou moeten gebeuren. Dus welk stukje grond het meest geschikt is voor welk plantje of welk gewas. In het verleden is dat uh, heel vaak gebeurd. En toen was er in de wereld nog uh, zeg maar ruimte voor uitbreiding in de landbouw. Sinds de 80-er jaren is dat eigenlijk min of meer afgelopen. Er is wereldwijd eigenlijk een, ja, een stop tot de groei gekomen van de landbouw in, de, in het areaal. Wat nu veel gebeurt is dat we meer kijken naar de productie. van Wordt het stukje grond goed gebruikt? Uh, is de productie inderdaad stabiel? Uh, is het dan fluctuaties onder, uh, onderhevig? En hoe bedoelt u, wordt het goed gebruikt? Uh, kun, kun je een boer lesgeven omdat je een satellietbeeld hebt? Um, wat veel gebeurt is. Uh, nou, niet uh, direct lesgeven. Wat wel veel gebeurt is natuurlijk met Google Earth. Dat een boer zelfs een stukje land kan opzoeken. En kan uh, annoteren. Bijschrijven wat het is en noem maar op. En dat zal in de toekomst alleen nog maar meer worden. Dat je naast special visualisatie. zeg maar ook de ruimtelijke informatie erbij zal kunnen vangen. Um, dat is nog geen lesgeven, maar. Waar het eigenlijk uh, bij ons voornamelijk om gaat... is niet het stukje land van die ene boer. Maar het gebied en wat daar precies gebeurt... Uh, betreffende alle percelen van alle boeren in dat gebied. Maar de, de, de bevolking die groeit, Erik Smaling... ik weet niet in hoeverre, dat lijkt me... dat er eigenlijk meer landbouw nodig dan zou zijn. Ja, ja, nou, het is... Uh, er staan nogal wat, wat, uh, staat ons al een kritieke situatie te wachten. We hebben in 2008 al een... Uh, voedselcrisis gehad, zoals het dan genoemd wordt. En de, de kans dat dat weer gebeurt is erg groot. Het is eigenlijk al aan het gebeuren. En er zijn een aantal dingen die gebeuren gelijktijdig... die ervoor zorgen dat, het, uh, dat die crisis waarschijnlijk wel terugkomt. En, en daarom is dus het, de hulp van satellietinformatie... kan nuttig zijn om te bepalen van ja, hoeveel produceren we nou eigenlijk. En is dat genoeg om ook uh, tegemoet te komen aan de consumptie. En je hebt een toename van het aantal droogtes, het aantal overstromingen. Dus je zult ook... Uh, versneld uh, voedselvoorraden van A naar B moeten kunnen schuiven om, om hongersnoden te lenigen. Dus je kunt ook zien waar de voedselproductie op de wereld niet optimaal is? Ja, je hebt, een, je hebt wat, bijvoorbeeld wat, voor, ja, je hebt twee keer per jaar zeg maar, een oogst: hè, en dan het noordelijk halfrond, het andere deel van het jaar dan het zuidelijk halfrond. Het zuidelijk halfrond is natuurlijk weinig landmassa, en dit jaar bijvoorbeeld. Die overstroming in Australië, in Argentinië is het heel droog geweest. En dan die twee landen, die dus relatief toch nog wel aardig invloed hebben op de wereldhandel. En dat is de productie laag. En dan, dan gaat de prijs bewegen. En dan krijg je een hele mondiale dynamiek. Terwijl de hele wereldhandel in Granen bijvoorbeeld is maar 8, 9 procent van wat er totaal wordt geproduceerd. Maar die heeft toch een hele grote uitwerking op de prijzen. En ja, je kunt bijna zeggen dat wat nu in Noord-Afrika gebeurt indirect komt door voedselprijsstijging. Is dat zo? Want ik dacht dat het iets te maken had met dictators... die, die, die geld aan hun familie hadden gegeven... En, oh. en mensen die democratisering en waardigheid wilden. Wat heeft dat te maken met voedselprijzen? Nou, als je een opstand wil krijgen in een stad... dan moet je vooral zorgen dat er niet voldoende voedsel is... of dat de prijs te hoog is. Dat is echt reden nummer één voor een opstand. Voedsel en water... Zijn bazaal. Er is niks anders wat zo bazaal is als voedsel en water. Dus als we niks doen, dan gaan we nog heel veel opstanden meemaken in de wereld de komende jaren. Nou ja, kijk, uh, we gaan naar 9 miljard mensen. De mensen die het beter uh, hebben dan vroeger, die gaan meer vlees eten. Dus dat vereist meer areaal. Het aantal droogtes en overstromingen neemt toe. Rusland en Oekraïne hebben hun export stopgezet vanwege die branden. Ja, dat hakt er enorm in. Dus en biobrandstoffen, in de Verenigde Staten is een groot deel van het areaal mais. Wordt niet voor voeding benut, maar voor biobrandstoffen. Speculatie speelt een rol. Dus je kunt een aantal uh, uh, zaken aanwijzen die met z'n allen ervoor zorgen dat die voedselmarkt heel instabiel kan worden. Ja, nou is de wereldbevolking tijdens mijn uh, toch niet eens al heel erg lange leven al verdubbeld. Ik geloof dat we nu met uh, hoeveel zijn we? 9 miljard? Nee, dat is de prognose van 2050. Uh, we gaan richting 7 miljard. 7 miljard, nou ja. vind ik nog steeds. Zit een heel er een max aan qua wat we nog aan voedsel kunnen produceren voor, voor een bepaalde wereldbevolking? Ja, fysiek wel, maar dat, daar, zijn we, daar zijn we nog niet. Maar de vraag is natuurlijk: is het wenselijk om. Maar wat zou de maximum zijn als al het landbouwareaal van de wereld goed benut zou worden? Met satellietbeelden uh, um, gecoördineerd, zeg maar. Hoeveel mensen kan planeet Aarde dan herbergen? Nou, uh, Zonder Vega-burgers. Die, die, ja, die projecties zijn ook wel 20 miljard hoor, misschien. Maar dan moet je ook het, uh, het bos in Congo en in Indonesië en in Brazilië kappen. En dan krijg je natuurlijk allemaal bewegingen in. in, in uh, klimaatveranderingen die nog veel groter zijn dan wat er nu gebeurt. Dus dat, uh, dat kun je niet hebben. Er zit gewoon wel een limiet aan wat je kan, hoeveel natuurlijke vegetatie je kan kappen. Waarin gaat uh, jullie dit onderzoek, hè, wat jullie dan hebben begeleid... Over, over landbouw vanuit de ruimte en hoe je satellieten kan inzetten... bij het plannen van, van landbouw. In hoeverre gaat dat helpen? Want, want hoe zou dat nou precies kunnen helpen met het ledigen van die voedselcrisis? Nou, het, ja, ga je gang. Nou, in feite, een uh, beleidsmaker heeft verschillende stukjes informatie nodig. Erik heeft uh, daarnet al gezegd van uh, de wereldhandel, de prijzen, de prijsschommelingen die daarmee te maken hebben, dat, uh, daar moet je inderdaad inzicht in hebben en ook uh, voorspellende waarden uh, van hebben. Daarnaast heb je nodig heel veel informatie ten aanzien van... hoeveel voorraden er zijn er nog in bepaalde landen. Kun je verkopen, moet je inkopen en dergelijke. Maar als je dan daarnaast het derde stukje van de legpuzzel niet hebt... van wat is het areaal dat in je eigen land geteeld wordt? En wat is de opbrengst die verwacht wordt van dat areaal? Als dat stukje ontbreekt, dan wordt het natuurlijk ja, een, een vrij moeilijk spel. En dat laatste stukje, daar zijn wij nu juist mee bezig... gewoon dus eigenlijk de kwaliteit van die informatie flink te verhogen, zowel ten aanzien van het areaal... waar staat welk gewas, hoeveel, uh, wat is het hectare uh, van dat gewas... van de verschillende gewassen. En daarnaast een hele andere procedure van... als je weet waar het staat, kun je dat heel goed ook weer... met de ruimte, uh, met ruimteprogramma's monitoren. En via krop, grootmodels, gewasgroeimodellen... kun je heel nauwkeurig tegenwoordig steeds beter... Er is eigenlijk al een nieuwe generatie in, in, in de maak. Uh, voorspellen wat oogst gaat worden. En wat is jullie droom? Als er althans sprake is van een droom? Nou, het droom is toch wel dat je... Kijk, er zit nog, er zit nog steeds ontwikkeling in het gebruik van die satellietbeelden. Ze worden steeds beter, je kunt steeds meer zien. Uh, ze vliegen steeds vaker over. Nou, er, er, er zit nog behoorlijk wat ontwikkeling in. Dus de droom, denk ik, Kees, ik spreek even voor jou... Maar is dat je op een gegeven moment aan de hand van satellietinformatie... Uh, heel adequaat kunt voorspellen... wat voor productie je kunt verwachten... in totaal... en waar zich problemen voordoen... die een ingreep vereisen. Dus het is niet een ledig doel. Wat voor ingreep moet je dan denken? Dat je denkt, van nou de boontjes in Kenia die staan op mislukken... laten we heel snel de Argentijnen bellen... of die wat extra boontjes willen oogsten? Nou, dat je bijvoorbeeld je, je buffervoorraden... Um, Zodanig georganiseerd dat, dat je dat soort problemen wat je nu schetst, hè, dus een, een gebied een groot tekort, andere gebieden een groot overschot, dat je snel kan uh, schakelen om gebieden met tekorten te bedienen. Wat heeft de Moerassig Nederland eigenlijk te bieden op landbouwgebied? Bestellen we wat voor of eigenlijk valt het tegen? Ja, we stellen wel wat voor, maar de, de, de, de volle grond grondsteelt, je hebt gewoon een klein areaal. Dus... De volle grondsteelt stelt niet zoveel voor, maar Wat is volle grondsteelt? Nou, de, de grondgebonden akkerbouw en veehouderij... waar okay. dus gebruik wordt gemaakt van de bodemvruchtbaarheid die je hebt... of grasland bijvoorbeeld. Maar we voeren natuurlijk heel veel voeders in. Hè. De intensieve dierhouderij, die teert heel erg op soja... die uit Brazilië en Argentinië komt. En we hebben natuurlijk Rotterdam, hè. we hebben heel veel baten bij... de grote haven en we hebben de glastuinbouw die natuurlijk goede business is en de bloemen en alles meer. Dus het hele agrocomplex als geheel is voor Nederland heel belangrijk. Wageningen ook. We hebben het voordeel van een klein land is dat je heel veel in Wageningen samenbrengt. Waar in België heb je vier landbouwuniversiteiten die elkaar eruit concurreren. Dus uh, wat dat betreft zijn we wel groot hoor. Jullie hebben gewerkt dus uh, met die uh, um, promovendus aan een, een manier... waarop je dat landbouwareaal wereldwijd kunt monitoren. Zijn jullie zelf voor verrassingen komen staan? Dingen waarvan jullie helemaal niet hadden gedacht dat ze zo zouden zijn... maar die toch zo bleken te zijn? Um, ja, we hebben voornamelijk uh, gewerkt in uh, Spanje, Andalusië, de zuidelijke provincie. Daar uh, zijn verschillende databases uh, beschikbaar. Wat gerapporteerd wordt bijvoorbeeld uh, aan Europa, hoeveel er geteeld wordt. Dat heeft met subsidies te maken en dergelijke. Dat blijkt voor tarwe, uh, met gebruik van onze satellietdata en onze methode... En, Heel veel velddata, dus primaire data, zoals het heet, veldgegevens. blijkt dat heel goed te kloppen. Voor zonnebloemen blijkt eigenlijk dat niet te kloppen. Er zit eigenlijk. Uh, wordt er Spanien... gesjoemeld dan? Er wordt uh, misschien op uh, verschillende niveaus positief gerekend. En dat hebben we ook uh, met de overheid van uh, Andalusië uh, doorgenomen. En je ziet eigenlijk nu al dat ze met een respons komen. Want eigenlijk kun je dat alleen maar nakijken. Uh, ook weer vanuit de ruimte, maar dan met luchtfoto's op veldniveau. van welke velden zijn verkeerd gerapporteerd. En dan kom je eigenlijk op een, op een controlemechanisme. Dus gewoon om meer Europese subsidie te vangen. gewoon zeggen dat, dat je uh, veel meer zonnebloemen verbouwt. dan je daadwerkelijk doet. Dat, uh, dat is een schommeling geweest. Maar die, uh, die, je ziet dat dat voorkomen gaat worden. Uh, <lacht> omdat nu je zei, zeg maar uh, de, de regering van Spanje. niet meer vijfjaarlijks luchtfoto's vliegt. maar eigenlijk al jaren. Jaarlijks, zodat ze veel beter gewoon zelf direct big, kunnen zien. Big brother is watching you, hè? Absoluut. Maar absoluut. zijn die satellietbeelden helemaal te vertrouwen? Is het niet, ik weet niet hoe vaak die beelden zijn, maar in hoeverre denken jullie niet... Uh, aan de massive, uh, of weapons of mass destruction. Ja, hier, dat zie je echt. Kijk maar. Nou, dat... Het mooie is, daar zit geen uh, menselijke hand aan. Aan die satellietbeelden. Dat zijn gewoon gemeten signalen van reflectie en absorptie. Van uh, het aardoppervlak. En... Als wij die gebruiken of iemand anders gebruikt, ze waar ook ter wereld, die krijgen dezelfde beelden door. En die kunnen met eenzelfde uh, methode tot eenzelfde antwoord komen. Dus volledig herhaalbaar, volledig te checken. Onafhankelijk en daarom goed als een countercheck, als een tegenwicht... voor getallen die dus geproduceerd worden, voornamelijk door mensen. Zouden jullie ook uh, tot het advies kunnen komen op basis van dit programma dat er misschien. Uh, hele andere gewassen ergens verbouwd zouden moeten worden? Dat er dan nu bietjes groeien, dat er veel beter aardappelen hadden kunnen staan? Dat zou kunnen. Ja, dat kan. Uh, ik, uh, het leuke is eigenlijk van... er wordt uh, volgende week in, uh, in een congres... wordt een paper van ons gepresenteerd, dat is in Japan. En daar staan bijvoorbeeld ook kaarten in van Korea, de peninsula Korea. Waar midden in de bossen, en ook in de bossen aangrenzend land van, van China, gewoon een raar signaal doorkomt... wat we niet kunnen begrijpen. Van, dit is geen akkerbouw, dit is geen landbouw, dit is iets tussen de bomen in. En dat uh, stelt nogal wat vragen van wat staat daar dan wel... Het heeft te maken met een. Uh... Moeten zij antwoorden? Moeten zij zeggen: ja, dat is een speciaal nee, Japans moestuintje? Wat, uh... het, is, het is een moestuintje voor uh, waarschijnlijk, nou, ik, ik kan het best wel zeggen, voor opiumproductie. Ah, zo'n speciaal uh, moestuintje. Maar dit is gewoon, dat valt direct op. Nou, daar gaan we het zo Doe meteen gedaan. over hebben. Over op, ja. die opiumproductie. Ja. Alles komt weer bij elkaar. Hartelijk dank, Kees de Bie en uh, Erik Smaling. En zo meteen hoort u waarom iemand twintig jaar van zijn leven zou besteden. aan het bevoelen en proeven ook van blaadjes. Maar nu eerst even dit.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 Als je dat niet doet, dan zit je elke dag 10, 20 kilometer mis. Dus mensen gebruiken hele fundamentele natuurkunde elke dag zonder dat ze het eigenlijk beseffen. En dat, dat wil ik ze wel uh, meegeven. U hoorde elementaire deeltjesfysicus Ivo van Vulpen in de aflevering van onze rubriek Wetenschap in één minuut. Die dit keer werd gemaakt door Remy van den Brand. Laurens Porter besteedde 20 jaar van zijn leven aan het voelen, ruiken en proeven van. Blaadjes. Grote blaadjes, kleine blaadjes, stevige bladeren, slappe bladeren. Hij bestudeert ze allemaal. Welkom in de studio. Wat is uw favoriete blaadje eigenlijk? Nou, de collega hiernaast die vroeg wat zijn je favoriete blaadjes? Ja, want hij heeft zelf ook zijn favoriete blaadje ja. vanuit die drugswetenschap. Ik zal van gelijk hem. maar de link maken. Bij ons in het bos is het favoriete blaadje het coca-blaadje. Oh ja. Daar onze, al onze veldmedewerkers, die erop. Dat is zeg maar hun pruimtabak. Uh, daar uh, krijgen ze heel veel energie van. En Peter Blanke ook het Coca blaadje neem ik aan? Nee, nee. Nee, nee. welk blaadje dan? Nee, ik, uh, tabaksblaadjes. Die oh, kouden er ja, niet nou, op. Daar, maar, daar ja. hadden we het natuurlijk al ja. over. En, en uh, Erik Smaling? Een favoriete blaadje? Ja? Uh, tabak, toch wel. Zo'n mooi groot blad met van die kleine haartjes erop. Dat, dat streelt heel lekker. Oh, ik heb het alleen maar in bereide vorm gezien, uh, moet ik je bekennen. Kees de Bie? Het bloemblaadje. Welk bloemblaadje? En, uh, uh, alle bloemblaadjes. Want zo... in feite zijn bloemen bestaan uit blaadjes. Dat is waar, maar Laura Poort is natuurlijk een enorm verschil tussen bloemblaadjes, neem ik aan. Ja, zeker weten. Het komt in alle kleuren en maten. Als je vraagt waarom ben ik geïnteresseerd in blaadjes... Uh, zoals de collega's daarnet al zeiden uit Zwenten... Die vraag voelde u al aankomen. Ik voelde hem al aankomen. Ja. Dus ik dacht, laat proactief reageren. Ja. Zeg maar het signaal wat je uit die ruimte waarneemt... is niet alleen die landbouwvelden, maar dat zijn ook die bossen. Uh, dat is al het chlorofiel wat daar eigenlijk hangt aan die blaadjes. Uh, bladeren zijn verantwoordelijk voor alle terrestrische primaire productie. Dus ze zijn gigantisch belangrijk uh, voor, de, voor de groei van de vegetatie. En daarmee voor alle herbivoren en het hele voedselweb... wat daar afhankelijk van is. Dus je zou nog wel eens makkelijk voorbij gaan aan een blaadje, maar doe dat niet? Doe dat nooit meer, zou ik En hoe, hoe gaat het in het werk, dat onderzoek aan blaadjes? Moet je dan de natuur in of neem je de blaadjes mee naar, naar kantoor? Nou, wat wij, ik doe zelf onderzoek in het tropisch regenwoud in Bolivia. Daar gaan wij met een stel mensen naar het veldstation toe. Soms vliegen we in met een helikopter. Soms gaan we met de voorbeeldrijf naartoe. We nemen daar soms hele geavanceerde apparatuur mee. Soms hele simpele. En het mooie van blaadjes is dat je kunt het met een hele simpele apparatuur meten. En met die hele dure. Wat meet je aan een blaadje dan? Nou, in dit geval uh, uh, zijn we geïnteresseerd in de sterkte. In de biomechanica van de blaadjes. Wat maakt het nou dat een blaadje taai is en wat maakt het nou dat die lang leeft? En wat we eigenlijk hebben gedaan is, we zijn met een collega het Bos in geweest. Die heeft, je kunt die blaadjes op allerlei manieren kun je ze meten. En je kunt ze doorboren, je kunt ze scheuren, je kunt ze knippen. En, en nou, die collega van mij die had een, een schaar, een hele, hele dure elektronische schaar van 10.000 dollar. En dan kun je op een hele fijngevoelige wijze dat blaadje doormidden knippen, waarbij elke frictie die je tegenkomt geregistreerd wordt. En daarmee ben je in staat om de hoeveelheid werk te meten... die je nodig hebt om een blaadje door te knippen. En, en hoe heet het dan, hetgeen je meet? Dat uh, is dan bladdruk of bladsplijtdruk? Of de... uh, nou, ze hebben daar in het, uh, zeg maar, je, je kunt scheuren. En dat is uh, eigenlijk wat je doet als je aan het, uh, aan het knippen bent. Dan heb je een breekvlak wat je creëert. Je kunt ze doorboren of je kunt ze uit elkaar trekken. En dat zijn drie verschillende manieren om die blaadjes uh, te meten. Iedereen heeft zijn eigen favoriete methode. En het leuke wat wij gedaan hebben is, we hebben al die methodes met elkaar vergeleken. En ze komen op heel, heel erg vergelijkbare resultaten uit. Of je nou met een 10.000 euro schaar doet of met je eigen tanden. Of met je eigen tanden. Nou, wat wij hadden gedaan uh, uh, is, we hadden een, uh, een soort penetratiemeter gemaakt. Een soort huistuin en keukenapparaat. Je moet je voorstellen, je hebt een klein statiefje. Je hangt daar een uh, injectiespuit aan. Bovenop die injectiespuit heb je een, een dopje, wel een Nescafé-dopje. Ik mag het niet zeggen op de radio, maar het was echt zo. En daarbovenop heb je een klein erlemijtje wat je vult met water. Nou, we hebben de naald vervangen door een, een spijker. We hebben de kop van de spijker, daaronder leg je een blaadje. En je voert water aan de bovenkant toe. En dan wordt de druk op het blaadje opgevoerd tot hij uiteindelijk... Uh, Gepenetreerd wordt. Als het uh, blaadje zeg maar, vervangen zou worden voor een dier of mens, was je al lang gearresteerd. Hè? Maar bij de bladen hoeven wij ons daar geen zorgen Zeker, over te maken. Zeker weten. Ze, ze klaagden niet. Nou, het leuke dus was zeg maar, met onze 10.000 dollar schade en onze huistuin- en keukenapparaatje, die kwamen eigenlijk op hele vergelijkbare resultaten uit. Dus de manier waarop je sterkte meet uh, was heel erg vergelijkbaar. Maar is, dat, is er dan nooit een moment dat je in die jungle zit en je bent een blaadje aan het meten? Je bent uren aan zo'n blaadje aan het. Dat, dat er iemand langskomt of dat, dat, dat je denkt: wat ben ik aan het doen? Ja, er, uh, dat vragen onze veldassistenten eigenlijk altijd. Waarom zijn we dit nou aan het doen? Uh, uh, de reden is dat het gigantische consequenties heeft... voor het succes van een soort in dat milieu. Uh, je moet je voorstellen, het tropisch regenbos is, uh, is heel erg divers. Uh, zeg maar, in heel Nederland heb je 45 boomsoorten. In uh, die plek waar ik werk, in Bolivia, staan er 60 op een hectare. Dus een gigantisch verschillende soorten rijkdom. En eigenlijk onze drijfveer is om te verklaren hoe komt het nou dat het in de tropen zo'n gigantisch soorten rijkdom uh, soorten rijk is. Dus dat is de, de grote vraag achter al dat bladonderzoek is waarom zijn er zoveel verschillende soorten in het oerwoud? Ja, en dat was, was onze drijfveer en er zijn heel veel theorieën voor. En een van die theorieën zegt van elke soort heeft zijn eigen specifieke plekje, zijn niche waar die voorkomt. En nou dat plekje waar die soort voorkomt, dat wordt heel erg bepaald door de bladsterkte. Maar je, steeds die bladsterkte komt naar voren, maar de fysieke sterkte van zo'n blad... dat hoeft toch niet zoveel te zeggen wat die daadwerkelijk bijdraagt, of wel? Nou, wat we hebben gedaan is... Uh, we hebben van een twintigtal soorten in het bos hebben we gemeten hoe sterk zijn die blaadjes nou... En dat heeft hele grote consequenties, want je moet je voorstellen... dat zo'n tropische bos is, zit vol met insecten, vol met herbivoren... die graag van die sappige groene blaadjes willen eten. Dus de druk van die herbivoren is heel erg groot, de, de selectiedruk die er is. Nou hebben die blaadjes zich op aangepast. Sommige soorten hebben hele taaie blaadjes, andere soorten hele zachte blaadjes. En wat we dus vonden is, dus die taaiheid die we hebben gemeten... met onze elektronische schaar, is een hele goede maat... voor de snelheid die je kunt meten... als je bijvoorbeeld slakken aan blaadjes laat grazen. Of je meet in het veld wat voor insecten eraan eten. En daarom zouden zo'n blaadje iets kunnen zeggen over die oervraag: waarom zijn er zoveel soorten in de jungle? Ja, dus eigenlijk wat je vindt, is eh, hoe staaier het blad, zeg maar, taaie jongens, dat zijn uh, stevige jongens, taaie jongens leven lang. Dat geldt ook voor bomen zo. Uh, dus hoe taaier je bent, hoe langer dat blad aan die boom zit. En hoe meer je kans hebt om onder hele stressvolle omstandigheden, bijvoorbeeld die diepe schaduw in het bos, toch heel goed te overleven. Dus aan de andere kant zeg maar de, de zachte jongens die hele uh, slappe blaadjes maken. Die worden binnen no time worden hun blaadjes opgegeten. Dus eigenlijk de enige plek waar ze wel terecht kunnen... dat is op plekken met heel veel licht en heel veel water en nutriënten op de open plekken. Dus je taaiheid verklaart eigenlijk waar sta je. En omdat elke soort dan meer zijn eigen plekje heeft... langs die lichtgradient in het bos draagt dat bij aan die hoge soorten rijkdom. Als je naar nou de ontwikkeling... Ik heb altijd geleerd van in verschillende successiestadia... dus dat de vegetatietypen elkaar opvolgen... en op een gegeven moment heb je een climaxvegetatie werk je in een climaxvegetatie, ja. want anders dan kan ik me niet zo voorstellen wat die blaadjes dat die daar uiteindelijk invloed op hebben op het systeem. een, een climaxvegetatie. Ja. Wat hij bedoelt is of ik in een soort oerbos werk, zeg maar Een heel okay. lang eh, langlevend volwassen bos. En daar werk ik weer, maar ook zo'n volwassen bos verjongt zich, want je hebt natuurlijk die woudreuzen die hebben een maximale, le maximale leeftijd bereikt, zeg maar 300 jaar of 500 jaar. Die vallen om en die creëren grote open plekken in het bos waarbij dan zeg maar, nieuwe soorten erin komen. En daar is dan weer ruimte voor zachte blaadjes. Ja, dus mm. de snelle jongens met de zachte blaadjes... die uh, hebben toch hun eigen plek daar. Over snelle jongens met zachte blaadjes gesproken... u heeft ook uw uh, echtgenoten opgeduikeld... tijdens dat onderzoek in het regenwoud. <laughs> ja, Dat was uh, ik heb een promotieonderzoek uh, daar gedaan... Uh, in het noorden van Bolivia. Het uh, is een heel interessant gebied... want de mensen die zijn er heel erg afhankelijk van het bos. Ik weet niet of je parenoten, of jullie dat wat zegt. Dus dat, zit in de studentenhaven, zo'n typische vulnoot... Uh, Heel erg moeilijk om open te krijgen, met de nood te kraken. Die noot, dus de enige plek waar die groeit, is in ongestoord uh, uh, regenwoud. En uh, de reden is, van, uh, hij wordt, uh, die boom die wordt bevrucht door een bijtje. En een bijtje heeft weer een bepaald epifiet nodig voor, voor zijn hormonen. Maar ik vroeg naar uw vrouw. Yes. Dat is ook dus, uh, ja. Zo gaat het. En nu ga ik naar de bloemetjes ja. de bijtjes. Ja, de bloemetjes en de bijtjes. Ja. Dus, uh, <laughs> Dus we zaten daar bij een project wat zich eh, toelichtte op niet houtige bosproducten en hoe de lokale bevolking daarvan leefde. We zaten een groot project van de Universiteit van Utrecht. Ik zat er als Nederlandse promovendus en mevrouw als eh, Boliviaanse promovenda. En het dorp was redelijk klein, dus we konden elkaar niet missen. Zijn er nog meer mensen aan tafel die hun partner hebben ontmoet op het werkvlak? Nee? Nee? Nee, dat zou in, in het geval van Peter Blanken zou dat uh, waarschijnlijk ook lastig zijn... als verslavingsonderzoeker. Misschien werken er ook nog wel vrouwelijke onderzoekers in het veld. Of oh, ja. een de dealer, dat is de misschien heel handig juist. Kijk eens aan. Ja. Ja. Had allemaal gekund, Had is, gekund. Niet gebeurd. is niet gebeurd. Wanneer gaat u weer naar het uh, regenwoud? Uh, eind van het jaar. Zeg maar, als het hier uh, weer wat donker en uh, natter wordt... dan is dat een mooi moment om eens dat uh, te verruilen... voor het nat en donkere uh, tropisch regenbos. Want, want je moet daardoor dus zijn in, in de zomer... om optimaal zoveel mogelijk blaadjes... Uh, te krijgen. Nou, het is een beetje zeg maar, de logistiek. Het moet niet te nat zijn... want dan wordt het logistiek heel erg moeilijk om dat bos in te gaan. Uh, het is wel het groeiseizoen en dan gebeuren er heel veel dingen. Dus dan moet je er ook wezen. Zijn er eigenlijk nog andere mensen die helemaal niets geloven van die vegetatietheorie? Want, want er zijn natuurlijk heel veel theorieën waarom er zo'n soort rijkdom is uh, in, in het uh, oerwoud. Ja, dus dat is uh, de vraag van een miljoen. Dus we hebben, er zijn honderd uh, theorieën uh, wel geteld... die kunnen verklaren waarom het in de tropen zo'n uh, soort rijk is... En eh, zonder twijfel dragen ze allemaal een stukje bij van de puzzel. Maar wat we dus niet weten is hoe groot is dat stukje van de puzzel wat ze bijdragen. Oké, okay. nou ik wens u uh, succes met het verdere onderzoek. Lauren Porter. hartelijk dank. Het is tijd voor het laatste wetenschapsnieuws. Ja. Een enorme stapel met blaadjes, met, met al die berichten die ik bij elkaar had geschoreld. Maar dan moet ik natuurlijk weer de juiste eruit zien te vinden. Dit vond ik heel erg leuk, Het was van de Universiteit van Texas. Die hebben uh, gevonden dat, dat muizen hun eigen gebroken hart kunnen repareren. Althans, jonge muizen dan hadden ze wel weer hele gemene dingen uitges uitgesproken met die muizen. Want ze hadden dan zeg maar een, een heel jong letterlijk een gebroken hart. Ja, letterlijk een oh, ja. gebroken hart. Nee, dus ja. het ging om een, om een embryootje van een muis... Of, of, een, of een muisje dat heel erg pas geboren was. En dan, dan hadden ze een stukje van het hart eruit gesloopt... en dan gingen ze dat, uh, lieten ze dat muisje verder leven. En dan keken ze. En wat bleek dan? Dan groeide dat, dat hart gewoon zelf weer aan. Dat was wel al bekend van zebravisjes... maar nog niet van muizen. Dat die dus in die hele periode fase, als er kennelijk nog genoeg stamcellen aanwezig zijn... zelf hun hart kunnen repareren. Dus dat dat, dat, dat, dat weefsel gewoon weer aangroeit. En ze denken dan dat ze op basis van het bestuderen van, van die vaardigheid van deze muis... ooit iets kunnen vinden voor menselijke therapie. Want men denkt altijd dat het een heel veelbelovende therapie is... om met stamcellen mensen ertoe te verleiden hun eigen hart te versterken. Dat vond, uh, vond ik heel erg Misschien raar. ook fijn als het ook qua liefdesverdriet zal gelden. Ja, dat zou toch ook... Oh ja, moet je even kijken, deze man. Dit is er wel echt, uh, echt helemaal fantastisch. je een doorleefde kop met een baard? Ja, en dit is Snor. dus... Utzi en Utsi is die gletsjermummy oh ja. die werd twintig jaar geleden gevonden in Zuid-Tirol oh. en die ligt in een uh, museum in uh, mm. Bolzano, helemaal diep gevroren. Nou hebben de gebroeders Kennis, dat zijn uh, paleo kunstenaars Alfons en Adrie Kennis uit Arnhem, die hebben dus dit 3D-model gemaakt van hoe Utzi eruit uh, zou moeten hebben gezien. Ze mochten van het museum allemaal metingen doen en, en dan mochten ze gewoon kijken naar. naar ja, de schedel en, en wat ze wisten van de leefomstandigheden. En dan hebben ze dus deze heel menselijke kop gemaakt. Ja, het is radio, ik kan het natuurlijk niet laten nou, zien. ik, ik maar even het is even omhoog voor de webcam. Hij ziet er, er ook een beetje uit, Peter Blanken, als een drukgebruiker. Nou, drukgebruikers komen in allerlei soorten en maten voor. En dit zou er misschien één kunnen zijn. Maar ja, dan kan iedereen eruit zien als een drukgebruiker klopt, probeert helemaal maar te zeggen. Klopt, helemaal. Maar er is toch een zekere fase in, in, in de verslaving... dat alle drukgebruikers een beetje op elkaar gaan lijken. Of heb ik me dat ingebeeld? Ik denk dat, uh, dat u zich dat zelf heeft ingebeeld. Het is wel zo natuurlijk dat... en dan met name heb ik het toch over uh, heroïneverslaven. mensen die langdurig verslaafd zijn. Ja, daar treden allerlei veranderingen op... omdat mensen afhankelijk zijn van dat middel. En dat middel is op de illegale markt. En dat is relatief duur, kostbaar en... Om dat dus te kunnen kopen, kan je je geld niet aan andere belangrijke levensbehoeften uitgeven. Zoals voedsel, dak boven je hoofd, hier ja. ja. Ik vind dat uh, Chat Baker verdacht veel op Utzi lijkt trouwens. Nee, nee, die hield ook wel van... Uh, van... Die mooie Chat. Ja, ik wil ook op Chat, de maar toch maar de uiterlijk. Je hebt de oude Chat en je hebt jonge chat. Dan heb ik het uh, over de oude Chat ja, net voordat hij uit het raam viel. We gaan het de rest van het uur over Chat Baker hebben, luisteraars. Oh ja, een, een, een onzichtbaarheidskleed. Daar, daar wordt heel hard aan gewerkt. Ook in Nederland. Uh, Komt het nou door gewerkt. Harry Potter dat ze dachten... Hmm, als het in de film kan, dan moet dat misschien toch ook wel echt kunnen? Ik denk dat het door het Pentagon kwam. Want die willen heel graag met hun, uh, hun bommenwerpers... en hun vliegtuigen uh, onzichtbaar langs de radar komen. Nou, er was al iets gemaakt van een soort stof die licht verstrooit. Een soort materiaal waardoor je iets op afstand niet kunt zien. Dus dan lijkt het net of het niet is omdat je dat licht verstrooit. Ik kan niet helemaal uitleggen hoe dat werkt... maar dat is echt ontzettend fascinerend. En dan zou je dus voor allerlei objecten... Een onzichtbaarheidskleed kunnen zetten, moet dan wel altijd op lange afstand. Dus het is niet zo dat als je een keer uh, met, met een man die niet je eigen man is in een restaurant zit, dat je dan gewoon zo'n kleed ervoor kunt uh, meppen. Maar dat als gaat die niet. licht verstrooit, dan blijft dat toch een beetje een blur. Dus dan, dan kan daarom, je wel al vermoeden dat er iets is, want het is geblurd. En daarom zeg maar. moet het ook op afstand, want dan op afstand dan zie je toch al niet zo helder en dan zie je iets wat er dan wel is, zie je dan ineens niet. Maar nu hebben ze dus weer iets anders. En wie zijn ze? Dat zijn Wai Chang Yang en Ti Yun Kui van de uh, Universiteit van Nanjing in China. Die hebben een nieuwe structuur gemaakt dat je over metaal heen kunt doen. En dat uh, zorgt dat radiogolven dat materiaal niet meer op... En dan kan je het helemaal van vorm laten veranderen. Dus dan heb je een vliegtuig. Dat zou normaal worden opgevangen op de radar als de vorm van een vliegtuig. Maar zij kunnen dan weer een nieuwe structuur op dat vliegtuig aanbrengen. Die doet dan het lijken op iets anders. Ja, ik zou niet een weten. Een koekiemonster. Dat ze denken, oh, dat is helemaal niet bedreigend. Ja, of, of een ja. vogel of zoiets. Ja, ja, ja. of, of iets anders dat door de lucht zweeft. Nou, dat vond ik heel aardig. En, um, oh ja, dit is natuurlijk ook uh, mensen die het locked-in syndrome hebben. Dat ken je natuurlijk van, van die films. Een hele mooie film over gemaakt. Uh, le scavandre, le papillon of de de butterfly and the en de diving diving bell? bell heette dat. Ja. Nou heeft uh, Steven Laurijs, die uh, is een beroemd onderzoeker uit Luik in België. Die heeft onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat de meeste locked-in mensen uiteindelijk best gelukkig zijn. En als het goed is hebben we hem nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Locked-in syndrome. Je bent nog bij volle bewustzijn, maar je kunt alleen niet meer communiceren met de buitenwereld. Daar komt het op neer hè. Inderdaad, je kan niet meer motorisch gehandicapt zijn dan dat. Dus na een coma ga je ontwaken. Maar je kan nog armen of benen, nog een spier in je aangezicht uh, bewegen. En dus klassiek kan je enkel via die kleine oogbewegingen communiceren. Nu heeft u een uh, onderzoek gedaan, want het lijkt zo'n nachtmerrie. Maar deze mensen zeggen helemaal niet ongelukkig zijn. Hoe doe je eigenlijk onderzoek op mensen die niet meer kunnen communiceren? Dus... Um het is zeker niet makkelijk uh, sowieso is onderzoek naar uh, levenskwaliteit niet eenvoudig hè? het is een vraag die we v -v -v vaak stellen hè? hoe gaat het maar als je op die ernstige vragen een ernstig antwoord wil uh, hebben als wetenschapper, uh, dan is dat uh, niet zo makkelijk en dan zeker niet bij dit soort patiënten. Hè. Dus wat hebben we gedaan? Eigenlijk via een samenwerking met die Franse uh, uh, vereniging, uh, Association Locked in Syndrome, die trouwens door Jean-Dominique Bobi uh, gesticht is. Hè. Dat stond in zijn uh, um, levenstestament. Dat was Bo uh, Bobi, dus dat was de band van, de, van de om, uh, 168 van dat soort patiënten die al jaren in die uh, Toestand uh, leven de, vragen, de moeilijke vragen naar levenskwaliteit en levenseinde te stellen. Maar u stelt die vraag, en, en degene die antwoordt, die moet dan net als in de film gewoon met zijn ogen knipperen om ja of nee te zeggen? Ja, dus die patiënten. Uh... We kunnen nu wel meer dan wat Jean-Dominique Beauby bijvoorbeeld kon... ...die zijn boek heeft geschreven met uh, iemand die het alfabet voorleest... ...en telkens als het zijn letter was, dan keek je naar beneden. Nu heb je van die kleine infraroodcamera's... ...en die uh, gaan toelaten om, om de patiënt zijn oog als een muis te laten gebruiken... ...en aan de kant kan die klikken op een scherm... Uh, ...die kan e-mails verzenden, ik heb uh, hier uh, chatsessies gehad... ...met locked in syndroompatiënten ...die kunnen hun omgeving controleren, dus natuurlijk... Uh, dat maakt een heel verschil uit voor die patiënten. En uh, elke patiënt heeft zijn eigen communicatiemiddel. En hier hebben we de vraag gesteld. En dan uh, bij uh, een, een groot cohort patiënten uh, proberen een antwoord te krijgen op die moeilijke vragen. Uit dat uh, onderzoek blijkt, mag ik geloof ik wel stellen... dat ze uh, hun, hun levenskwaliteit toch nog als uh, goed ervaren. Bent u dat met me nou, eens? Inderdaad, het, het was voor mij zeker... Uh, Verbazend, erg verbazend, dat de meerderheid van die patiënten, als je het hun zelf vraagt, uh, ons vertelt van ja, uh, ik heb een, uh, een, een meaningful life, een goede levenskwaliteit. Dat is voor mij de eerste boodschap. Het kan, uh, zelf in zulke extreme situatie als lockdown in syndroom, um, dat er uh, een uh, meaningful life is uh, jaren na. Het uh, ongeluk, het gaat om patiënten met een hersenstaminfarct. Maar je hebt natuurlijk ook die uh, patiënten die zeggen uh, dat ze ongelukkig zijn. En, en daar hebben we dan proberen te begrijpen van, ja, wat kan dat uh, verklaard hebben? Ja, want hoe kun je gelukkig zijn uh, alleen maar in je hoofd? Als je, als je niets anders hebt als dat hele gelukkige leven zich alleen maar in je bolletje afspeelt maar dus je moet denk ik een groot verschil maken tussen uh, je spieractiviteit en je hersenactiviteit. Hè? En inderdaad, ik denk de les is, je moet een boek niet op zijn uh, kaft beoordelen. Uh, en het lijkt zo te zijn dat uh, als het ons overkomt, en uh, zulke een, uh, hele ernstige aandoening als het in syndroom uh, dat we uh, voor een groot deel van ons blijkbaar zo'n enorme adaptatiemogelijkheden hebben... Uh, en uh, ja, onze uh, rol binnen de, de, de, de, de familie uh, opnieuw kunnen, kunnen opnemen. Hè? Is het en, niet uh, zo dat ze dat zeggen uit vriendelijkheid... ...jegens hun verzorgers die de hele dag met hun bezig zijn... ...om ze niet te beledigen en zeggen nou ja, zo ongelukkig ben ik niet? Dat zou kunnen. Uh, het zou ook kunnen dat we uh, misschien via die Franse vereniging... Uh, ja, uh, een, een, een, een, een groep hebben kunnen onderzoeken die niet representatief is. Uh, dus met dat soort onderzoek ja, moet je voorzichtig zijn. Maar wat mij betreft is de les toch het kan, het bestaat. En uh, deze uh, uh, studie die gepubliceerd is in de British Medical Journal toont aan dat het kan uh, en laat ook toe van onze politici, de uh, beleidsmakers, um, ...de levensomstandigheden voor dat soort patiënten te verbeteren. Hè? Want we tonen en ook En niet aan meteen over... We... Want misschien is het ook nog een, een, een factor in de besluitvorming... ...omtrent euthanasie in sommige gevallen. En dat is inderdaad een uh, heel moeilijk debat. Dus in Nederland, net zoals in België, uh, hebben we een, een, een wetgeving. Uh, dat is niet zo in Frankrijk, waar de studie is uitgevoerd. Um, en ja, we hebben dus van de 59 patiënten die op die vraag wilt u euthanasie op dit moment hebben geantwoord, uh, vier daarvan hebben ja gezegd. Hè. Um, en... Oké, okay, de meerderheid van die patiënten zeggen ik ben gelukkig, maar uh, je zit ook met dat soort patiënten die zeggen ik ben helemaal niet gelukkig, uh, ik ben hier uh, heel erg aan het lijden, help mij en ik denk dat we daar ook als samenleving niet doof uh, mogen voor blijven, maar dat is natuurlijk een heel complex debat, zeker uh, in Frankrijk op dit moment. Duidelijk. Steven Larijs, neuroloog aan de Universiteit van Luik. Hartelijk dank. Wilde ik ook nog even zeggen dat die Alfons en Adrie Kennis... waar ik het over had, die dat uh, gezicht van die Utsi hebben gereconstrueerd... Uh, volgende week in onze uitzending zitten. Dan gaan we hen eens vragen of die nou op chatbeker lijkt. Waarom verleppen spruitjes niet? Hoe weet een zaadje wanneer het tot leven moet komen en kun je kerstbomen eten? Antwoord op deze en meer vragen, of in elk geval de zoektocht naar die antwoorden, hoort u in de gloednieuwe rubriek van Labyrinth Radio, getiteld huistuin en keukenwetenschap. Aflevering 1 staat in het teken van wormen. Zij die de grond luchtig houden, bladeren en dode planten delen verteren en zorgen voor voedzame bodems. Daar weten onze gast hier alles van ook aan tafel. Verslaggever en hobbytuinierster Corlijn de Groot ontmoet compostmeester Monique Dubbelman op haar boerderijtje in Friesland om erachter te komen hoe je wormen voor je karretje kunt spannen. Huis, tuin en keukenwetenschap. Dit is uh, onze boerenerf, een soort uh, knollenveld. We lopen nu langs drie kippen. Die gaan vast wel even met ons mee. <lacht> een schop gaat de grond in. Kijk. Ja, hier zit er eentje. Zo echt even, hier zie ik er alleen. Of niet? Ja, ik heb er één. Nou, kijk, je ziet ook hier, heb ik een ja. wormpje die zit helemaal in een knoop. Ja. En uh, dat, zo zijn ze eigenlijk als ze in rust zijn. Uh, oh. Wormen die zijn wat actiever als het warmer wordt. En ja, we hebben best wel koude nachten nu ook, dus uh, dan zijn ze gewoon wat, ja, wat meer in rust. En uh, de wormen die, uh, die nu op mijn hand liggen, zijn dat een beetje ook de wormen die in je in je wormenbak hebt? Uh, nee, dit zijn uh, uh, de gewone regenwormen die je hier in de grond hebt. De wormen in de compostbakken komen ook gewoon in de natuur voor. Hier, dat, uh, je hebt eigenlijk twee soorten die gebruikt worden, de, de, de dendrobena. Dat is uh, ook de visworm en je hebt de uh, Aicena Fetida en dat is de tijgerworm. En uh, die schijnt nog weer actiever te zijn, meestal is het een mengsel van die twee uh, die in de wormenbakken worden gebruikt. <lacht> Wormen hebben twee functies in een compostbak. Uh, ten eerste, en dat is eigenlijk hun voornaamste functie, is ze woelen de bak door. Mm -hmm. En uh, wat nog belangrijker is voor het composteren is dat uh, de micro-organismen, die, die zorgen voor het composteringsproces. Uh, wormen eten geen keukenafval. Hè? Dat wordt wel vaak gezegd: van die wormen die eten het op en poept het weer uit en dan heb je compost. Maar dat is niet waar. Dit is een uh, vrij nieuwe modelwormenbak. Ja, wat ze eigenlijk allemaal gemeen hebben, de wormenbakken, welk formaat ze, ze ook hebben, is dat ze uit een aantal uh, trays bestaan met gaatjes erin. Hoe kan het dat het niet gaat stinken? Want je zou toch denken: het is allemaal aan het rotten ook. Ja, maar in een bos stinkt het ook niet, toch? Nee, nee. Dus het is ja. eigenlijk hetzelfde proces. Ja, maar in mijn biobak stinkt het wel. In je groene bak? Ja. Ja, maar dat is, die is niet in balans. Nee. Daar verzuurt het, daar zit geen lucht bij. Beluchten is echt heel belangrijk. Uh, en, en de goede verhouding van uh, wat je erin gooit. Als jij bijvoorbeeld alleen maar... Uh, als jij elke dag uh, drie kilo sinaasappels uitperst en dat erin gooit... Dan raakt die bak uit balans. Okay. Wordt die veel te zuur, gaat die stinken. Uh, dus dus dat is, uh, daar moet je om denken, dat je het goed afwisselt wat je erin gooit. En uh, dat je niet te nat laat worden, dus ook droge materialen erbij. En uh, beluchten, dus af en toe even met je handen erdoor. Ja. Of, uh... Wat je eigenlijk moet doen is elke dag een klein beetje van je keukenafval erin doen. Ik heb binnen een bakje in, uh, in huis staan waar ik mijn koffieprut opvang, mijn theezakjes in doe. Het kookafval in doe dan het, het rauwe, niet mm -hmm. het gekookte. En uh, dat gooi ik s'avonds erin. En wat vaak het probleem is dat mensen te veel geven, het overvoeren. Je hoeft eigenlijk maar een beetje per dag te doen. Uh, maar wat gebeurt er dan als je overvoert? Uh, dan, dan heb je kans dat het zuur wordt, dat het gaat schimmelen, dat het uh, te nat wordt, te klef wordt en dat daar willen die wormen gewoon niet in zitten. Mm. Dus je moet het echt doseren. Mm. Dus uh, je kan beter niet van de hele week opsparen en dan in één keer erin gooien, maar gewoon elke avond even ja. je restje keukenafval erin. En dat doe je totdat zo'n bak dus vol is. Mm -hmm. En dan begin je aan de volgende twee, die zet je erop. Yeah. Dus dan uh, komt nu een nieuwe laag bovenop. Ja, en dan, uh, nou, dan ga je gewoon weer verder met je keukenafval. En dan in die, onderste laag, in die onderste bak die dus vol is, gaan die wormen dus aan de gang... om dat keukenafval uh, te verwerken samen met die bacteriën en micro-organismen... tot mooie compost. En als die wormen daar niks meer te zoeken hebben, geen eten meer uit kunnen halen... gaan ze vanzelf door de gaatjes een, een tree naar boven. En dan beginnen ze aan de volgende bak. Dit zijn blije wormen. Wauw, ik vind ze wel ja. heel vrolijk uitzien. Ja, nou, dus... Je mag niet er wel bij voor ja? die uit de tuin. Roestuinwormen, ja. denk je niet dat dat ruzie geeft? Nou, nee, ze we gaan, we gaan... We zijn Asch... heel tolerant. Ja? ja? En die twee wormen, die. Ja. Oh, ja. Nou, dat geeft een nieuwe wormensoort. Ja, ja ik stek ze even toe. Ik heb terug de inpil. Ja. ja. Wormen eten dus geen sla, dat je het weet. U hoorde de eerste aflevering van de rubriek Huistuin en Keukenwetenschap. Die werd gemaakt door Gerda Bosman en Corlijn de Groot. En heeft u zelf een prangende huistuin- of keukenvraag... mail hem dan naar labyrinthradio.nl. Peter Blanke volgde tien jaar lang een groep zwaar verslaafde heroïnegebruikers... en concludeerde dat heroïne op recept... dus dat je het gewoon van de dokter krijgt in plaats van van de dealer, een succes is. En afgelopen vrijdag promoveerde hij op dit onderzoek en hij zit hier dus nu in de studio. We gaan het hebben over uh, bruin, heet het, hè, geloof ja, ik. Ja, heroïne wordt door uh, gebruikers bruin genoemd. In tegenstelling tot cocaïne, die wordt wit genoemd. En om het nog iets ingewikkelder te maken... de heroïne, de medische heroïne, die wordt voorgeschreven, die is weer wit Welke is lekkerder eigenlijk, de, de medische of, of de straatheroïne? De gebruikers verschillen daarover van mening. Sommige, en dat zijn, waren vooral eigenlijk oudere gebruikers... en die zeiden het is vergelijkbaar met de vroegere thaise heroïne. Die was ook wit en die kwam dus echt uit wat de Bermuda... Uh, of uit uh, de, de... Ik weet niet eens of het Bermuda... maar in ieder geval uit, uit Thailand. En tegenwoordig komt het uit, uh, meer uit Azië, uit uh, nabije, uit Afghanistan en dat soort landen. En dat is bruine heroïne. En het waren dus de oude heroïnegebruikers die zeiden... Van dat die heroïne, de medische heroïne, dat ze die net zo lekker vonden... als de oude Thai'se heroïne. Maar het zijn ook mensen die vonden het minder lekker vonden. Het is nog steeds een, een, een proef, vertel eens over die, die, die proef... met de ja, verstrekking van ja, heroïne. Ja, het is, inmiddels is het geen proef meer. We zijn in 1998 begonnen met een onderzoek. En dat was er eigenlijk opgericht. Mensen die al langdurig verslaafd zijn aan heroïne... die allerlei vers, uh, verschillende vormen van hulp, verslavingszorg hebben gehad en die daar geen baat bij hebben gehad. Het werd wel eens therapieresistente heroïneverslaafden genoemd. Dus mensen die geen baat hadden bij alle bestaande behandeling. En daarvan is uiteindelijk, uh, was een advies van de Gezondheidsraad in 1995... ga daar nou eens onderzoek naar doen of je voor die groep... of het effectief zou kunnen zijn en ook medisch veilig... als je die heroïne op medisch voorschrift gaat geven. Nou, Dat hebben we onderzocht in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Heerlen... Utrecht en Den Haag. En uit dat onderzoek kwam, we hebben van tevoren gedefinieerd... van ja, wanneer heeft iemand nou baat bij die behandeling? Maar met die definitie die wij hadden, ging het vooral om gezondheidsverbetering. En daar vonden we dat zo'n 50% van de mensen... die met heroïne op medisch voorschrift werd behandeld... na een jaar aanzienlijk was verbeterd qua lichamelijke gezondheid. En dat wat voor de controlegroep, de vergelijkingsgroep... die met de standaard methadonbehandeling werd behandeld... was dat zo rond de 25%. En, en hoe kwam dat? Was het omdat ze meer geld over hadden... voor uh, andere dingen dan heroïne alleen? Ja, dat was een van de vragen, zelfs die we bij aanvraag van de studie speelde, van misschien gaan mensen geld overhouden... omdat ze geen illegale heroïne hoeven te kopen... en kunnen ze wel dat geld gaan uh, besteden aan cocaïne... wat ook veel werd gebruikt in die groep. Nou, dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. En het is inderdaad deels omdat mensen geld overhouden... waardoor ze meer... Uh, geld kunnen besteden aan hun eigen zorg, voedsel, huisvesting, kleding, hygiëne. En het is niet zo dat ze de gratis heroïne nemen en denken van... nou, die heb ik binnen, ik lust er nog wel eentje, die haal ik zelf dan wel. Nee, nee dat hebben we ook onderzocht. We hebben dat zelf gedaan uh, door mensen dat te vragen. Zelfrapportage of ze nog illegale heroïne gebruikten. En daar kan je natuurlijk altijd vraagtekens bij zetten bij die zelfrapportage. Maar we hebben dat ook gevraagd voor bijvoorbeeld cocaïnegebruik. En dat hebben we dan gecontroleerd vergeleken met de uitslagen van urineanalyses. En daar bleek een hoge mate van overeenstemming in wat mensen zeiden dat ze hadden gebruikt aan cocaïne en wat ze ook daadwerkelijk... wat je in urine kon terugvinden. Ja, dan heb je ook nog de maatschappelijke kosten. Dat is natuurlijk ook een belangrijke factor. Uh, ik, ik las dat, dat mensen die aan het project deelnamen... dus die al heroïne van de samenleving kregen... toch nog uh, gemiddeld per jaar iets van 10.000 euro... aan uh, maatschappelijke schade aanrichten. Oh ja... Wat het, waar het op neerkomt, als ik het even uit mijn hoofd nu zeg... is dat die, die heroïnebehandeling die is, uh, vrij kostbaar is... als je het vergelijkt met de standaard methadonbehandeling. standaard methadonbehandeling kost om 2.500 euro per jaar. Die behandeling met heroïne op medisch voorschrift... gemiddeld zo'n 18.500 euro per jaar. En daarnaast heb je nog allerlei andere kosten die de samenleving maakt. Medische zorg. Dat is, werd uiteindelijk veel minder onder die heroïnegebruikers. In het eerste jaar van dat onderzoek was er nog wel rond de 9.000 à 10.000 uh, kosten in de heroïnegroep als het ging om kosten van politie, justitie, uh, detentie. Maar dat waren vaak ook nog dingen die standen uit de tijd... voordat ze aan de studie gingen deelnemen. En waar je vooral zag was een enorme afname van criminaliteit... waarbij ik het ook belangrijk vind om te benadrukken dat ongeveer 40% van de mensen die in, die, uh, in dat onderzoekdeel uh, is gaan nemen... die hield zich bezig met criminele activiteiten. 20% hield zich bezig met klusjes in de zien, werken voor dealer op een uitkijk staan... en voor vrouwen was dat prostitutie. Maar dus ook 40% was helemaal niet betrokken bij criminele activiteiten. Maar in ieder geval, daar zie je een hele sterke afname... bij de mensen die met heroïne werden behandeld. En dat zag je niet of nauwelijks bij de mensen die met methadon werden behandeld. Heeft dat ermee te maken dat ze niet als een idioot dingen moeten doen om maar weer aan heroïne te komen? Ja, Want ja. dat is meestal het eerste waarvoor ze het doen, toch? Nee, ja, dat, dat is ook wat mensen vertelden. We hebben naast uh, zeg maar alle vragenlijsten die we hadden, dat waren echt kwantitatieve vragenlijsten. Daar kon je met ja en nee op antwoorden en hoeveel keer je iets had gedaan. Hebben we ook met een aantal mensen open interviews gehouden, waarin ze meer in hun eigen woorden, hun eigen verhaal konden vertellen. En eigenlijk het belangrijkste wat daaruit naar voren kwam... was toch dat mensen zeiden... ja, vroeger, toen ik niet in het programma zat... als ik dan ochtends wakker werd, was mijn eerste zorg. Hoe kom ik weer aan mijn doop, aan mijn heroïne voor vandaag? Waar haal ik geld vandaan? Waar vind ik een dealer? Hoe weet ik of die goede kwaliteit heeft? En nu ze in dat programma zitten, worden ze ochtends wakker. En ze weten dat ze om acht uur... Uh, in dat programma terecht kunnen. En smiddags zo ergens rond 1 uur en s'avonds rond zes uur nog een keer. Maar uh, helemaal geen heroïne gebruiken is misschien een, een nog gezonder alternatief. Ja, dat zou zeker zo zijn. Dat zou zeker zo zijn. Waarin het niet dat inmiddels is gebleken... Ja, het zijn mensen die al heel lang verslaafd zijn... die al heel veel verschillende behandelingen hebben geprobeerd. Het zijn ook wel mensen die ook wel eens periodes clean zijn geweest... die niet gebruikt hebben. Maar uit steeds meer onderzoek blijkt als je... Um, ja, psychoactieve middelen gebruikt, drugs gebruikt... dan vinden er al heel snel allerlei veranderingen plaats in jouw brein. Die, dat wordt daar veel gevoeliger voor. En dat raakt daarop ingesteld. Daar speelt ook nog erfelijkheid een rol bij. Bij de een is daar toch ontvankelijker voor. Ik wilde net zeggen, want er zijn ook mensen... die gewoon geheel op eigen kracht afkicken van de heroïne... en nooit meer last hebben. Ja, maar dat zijn er niet zo heel veel, blijkt uit onderzoek. Bijvoorbeeld In, in Nederland is er ook uit, in hetzelfde advies van die Gezondheidsraad... is ook een onderzoek gedaan naar uh, snel afkicken. En dat is met een opiaat antagonist, dus die blokkeert de werking van opiaten in de hersenen. En dan krijg je acuut ontwenningsverschijnselen. En dat werd dan ook nog vergeleken als ze dat deden standaard... of dat mensen dat onder anesthesie deden. Nou, dat bleek helemaal niet uit te maken. Maar om voor die studie in aanmerking te komen... dat was toch een groep met een veel betere prognose. Die waren minder lang verslaafd, hadden minder ernstige bijkomende problemen... hadden nog steeds sociale contacten uh, buiten de Maar druk. is het al met al niet zo dat je, dat je mensen door ze heroïne te geven... toch een beetje aan, aan die tepel van de verslaving houdt... Uh, door ze gewoon... Het initiatief ja. te ontnemen om af te kicken? Ja, nou, wij geven ze geen gratis heroïne. Het is heroïne op medisch voorschrift. Heroïne is ook, en daarom is het nu een regulier onderdeel van de verslavingszorg, is in 2006 geregistreerd als geneesmiddel. Dus het is gewoon echt een medische behandeling. Ik denk dat het toch iets anders is dan een gratis heroïne. Dat betekent ook voor mensen, ze moeten twee, drie keer per dag naar die behandelunit komen, zeven dagen in de week. Het is helemaal geen prettig medicijn in die zin. Um, ja, en deze mensen, die blijven dat langere tijd gebruiken. Wat ook, we hebben ook langetermijnonderzoek gedaan. Uiteindelijk zie je wel dat na zo'n vier jaar... was nog 55 van de mensen in behandeling. Dus er zijn toch mensen die stoppen. Soms doen ze dat uit eigen wil, omdat ze het niet meer prettig vinden om afhankelijk te zijn van steeds die gang naar die behandelunit. Maar, dan... maar moet je het daar ook gebruiken? Je mag het niet mee naar huis nee, nemen. Nee, nee, nee. Het is, Dat is heel belangrijk om te benadrukken. Het is inderdaad onder medisch toezicht. Dus mensen moeten echt dus naar die te kijken. Komen. Maar het is toch veel gezelliger om het gewoon thuis te doen, ja, nou, dan, dan is je eigen voor, muziek te dat draaien Dat is voor sommige mensen inderdaad een reden om op een gegeven moment met die behandeling te ja, stoppen. als je al een huis hebt, hè Ro? Want je, je, je zegt nu een beetje van ja, ze moeten wel helemaal erheen komen, maar voorheen moesten ze uh, ja, en wat dan ook. Dus dat is natuurlijk maar heel klein, ja. hè, kleine ja. energie die ze kwijt zijn. Nee, maar dat toch? is helemaal waar. Ja. Is heroïne nou verslavender dan, want u had het net over, zelf heeft u moeite met nicotine. Is het echt verslavender dan andere middelen of is dat niet zo ja, te, te zeggen? Ik denk dat dat moeilijk te persoon. zeggen is. Wat, wat, wat blijkt uit onderzoek is in ieder geval dat uh, middelen, uh, drugs, die zeg maar, een korte werking hebben... dat die een groter risico hebben om er afhankelijk van te raken. Dus ja. neem cafeïne. Neem nicotine, dat, daar krijg je heel snel merk je daar het effect van, maar dat ebt ook weer vrij snel weg. En dan is de neiging om weer dat middel te gebruiken, om weer een kopje koffie te nemen of weer een sigaretje op te steken, die is vrij groot. Zijn er nog andere verslavingen misschien hier aan tafel, waar ik nog geen rekening mee had gehouden? Hebben jullie nog ergens last van hier? Nee, nee, nee helemaal niet. Hele, en hele jullie zelf? Misschien? Uh, koffie. nagelbijten, maar ik weet niet ja. of dat er ook onder valt. Ja. Ja. Vat het onder? Ik weet het niet. Nee, nou, maar, maar heeft u het zo, want ik, ik hoor aan u dat u dat u eigenlijk enthousiast bent over het project. Dat u zegt. Ja, dit moet doorgaan, dit is een stuk beter dan, dan wat er daarvoor was. Maar het politieke klimaat is juist heel anders dan toen jullie in de tijd begonnen. Dus waarschijnlijk zal de politiek anders oordelen. Nee, wij zijn begonnen in de tijd van het eerste Paarse kabinet. En dat was eigenlijk ook de eerste keer dat er. Er is al heel, eigenlijk al sinds de jaren zeventig zijn er discussies van. Goh, we zouden verslaafden misschien wel heroïne moeten gaan voorschrijven. Nou, dat is nooit uiteindelijk door de politiek uh, gedragen. Met het eerste paarse kabinet is daar wel. Was er een kamermeerderheid om dat onderzoek uh, uit te gaan voeren? En toen wij onze resultaten publiceerden en dat uh, onze aanbevelingen die waren eigenlijk allemaal overgenomen door minister Borst en het kabinet van uh, premier Kok. En vlak voordat dat besproken zou worden... in de Vaste kamercommissie voor Volksgezondheid... en er was dan ook een meerderheid om dat in te gaan voeren... in de verslavingszorg. In uh, 2002 was dat. Toen viel het kabinet over het Srebrenica-rapport. En is het vervolgens van een controversieel onderwerp bestempeld... waar een demissionair kabinet niet meer over mocht uh, beslissen. En daarna is de moord op Pim Fortuyn gekomen. En ja, en, ja, die, ja, we en kunnen een hele politieke geschiedenis en, behandelen, maar uiteindelijk is het, is het een heel lang traject geworden, anders had mijn, mijn proefschrift waarschijnlijk al eerder afgeweest. En was het niet pas op uh, 1 januari dit jaar dat het een regulier onderdeel van de verslavingszorg is geworden. Hier aan tafel hebben we uh, wetenschappers, maar een ervan zit in de Eerste Kamer. Wat, uh, wat zijn uw bevindingen op dit gebied? Nou, het, het onderwerp weet ik niet zoveel af, maar wel van het controversieel verklaren van wetten als een regering gevallen is dan droogt alles toch wel aardig op. Hm. Dus ik kan me voorstellen dat dat in dit geval heel, heel, heel veel pech... Uh, dat je wel van pech kan spreken. Ja, ja, als misschien zullen het... anderen zeggen dat het een gelukkige samenloop van omstandigheden was. Maar vanuit onze optiek was het een, een zeer ongelukkige ja, samenloop ja, van omstandigheden. Ja. En dan ja, u... er bijna, als je dan, dus, als ja. dat dan een kanteling in de politiek krijgt, dan ben je ja. het misschien wel kwijt. Hoe kijkt u terug op, op het onderzoek uh, in, op persoonlijk vlak? Want u heeft dus jarenlang tussen uh, de drukgebruikers gebruikers uh, Was dat leuk? Nou, ik heb tijdens dit onderzoek al niet eens meer zo heel veel tijdens de druk of onder de drukgebruikers druk gepivocateerd. Het is al zo'n stigmatiserend woord, hè, drukgebruiker? Ja, ik vind het in ieder geval veel minder stigmatiserend dan het woord junken. Ja, ja, ja oké. Okay. Okay, dat nou is ja. iets wat ik altijd heel erg vermijd. Ik vind als gebruikers dat zelf zeggen als een soort geuzenaam, vind ik dat prima. Maar als buitengewoon. Anderen oké. Okay. Okay, maar, maar hoe was het om tussen de junks onderzoek te doen? Dat heb ik dus niet gedaan tussen de junks. Oh, nee, tussen, tussen de, de verslaafden. Ja, nou, ik heb in dit onderzoek, uh, dat vond plaats in zes steden. En in die zes steden waren onafhankelijke onderzoeksinstituten. En ik werkte zelf bij de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden. Onderdeel van de Universitair Medisch Centrum Utrecht. En wij hebben echt de hele studie gecoördineerd. Dus ik heb tijdens deze studie veel minder contact gehad. behoudens dan die uh, open interviews met een klein aantal verslaafden in, uh, in Rotterdam. Ja, ik vind het altijd boeiend. Ik, ik, mijn ervaring is toch uiteindelijk altijd... dat uh, 99 van de 100 verslaven... dat zijn mensen zoals wij die hier, hier aan tafel zitten. Ja, en die hebben ooit ja. in hun leven keuzes gemaakt, dingen of, uh, meegemaakt. De mensen die hier aan tafel zaten. Peter Blanken, verslavingsonderzoeker. Laurens Porter, bioloog aan de Universiteit in Wageningen. Kees de Bie, ingenieur aan de Technische Universiteit in Twente. Erik Smaling, hoogleraar bodeminventarisatie en landevaluatie te Wageningen. En aan de telefoon was Steven Laurijs, neuroloog aan de Universiteit van Luik. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie... Informatie over deze en vorige uitzendingen zijn te vinden via onze website labirint.nl En via die website komt u meer te weten hoe u zich abonneert op onze podcast. Labyrinth is ook op televisie te zien elke dinsdagavond om tien voor half tien. En wij zijn er volgende week zondag weer tussen acht en negen op Radio 1. En nu op deze zender het journaal en daarna Holland Doc Radio. Dag. Dag. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen.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 De laatste bloederige stuiptrekkingen van een duivelse dictator. Wouter Kuperzoek doet verslag vanuit Libië. Dat en meer in Brandpunt vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. Nederland 2. Beleef de magie van de topschaatsen in Tial.